Zes uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Opnieuw aangifte tegen Zorrigeta. Ruime steun voor kabinetsplan Eurocommissaris begrotingsregels. en boerderij- en woonhuisomstreden Aspergeteelster geveild. De nabestaanden van een slachtoffer van de dictatuur in Argentinië... willen dat Jorge Zoriqueta alsnog in Nederland voor de rechter komt. Ze hebben tegen de vader van prinses Maxima opnieuw aangifte gedaan. Ze willen dat hij hier wordt vervolgd... voor de verdwijningen van tegenstanders van het Fidela-regime... en voor misdaden tegen de menselijkheid. In 2001 werd ook aangifte gedaan. Nederland was toen niet bevoegd om hem hier te vervolgen. Volgens de advocaat kan dat inmiddels wel. Een ruime Kamermeerderheid steunt het plan van het kabinet... voor een aparte eurocommissaris om landen aan te pakken... die zich niet aan de begrotingsregels houden. Premier Rutte deed vandaag verschillende voorstellen... om landen tot de orde te roepen. Die voorstellen lopen uiteen van de verplichting om hervormingen in te voeren tot het intrekken van Europese subsidies. VVD en CDA zijn enthousiast, net als de oppositiepartijen... PvdA, D66 en GroenLinks. De PvdA vindt wel dat Rutte nu moet toegeven... dat landen bevoegdheden moeten overdragen aan Europa... Gedoogpartner PVV en de SP zijn fel tegen. CDA-europarlementariër Wortman zegt dat met de lidstaten een akkoord is bereikt over sancties voor EU-landen... die zich niet houden aan de begrotingsregels... en die schuld op schuld stapelen. Wortman, die de onderhandelingen namens het parlement leidde... zegt dat overtreders gigantische boetes kunnen verwachten. Frankrijk zag eerst niets in die boetes, maar is overstag gegaan. Pas eind september wordt duidelijk of Griekenland geld krijgt van het IMF en van Europa om de lopende rekeningen te betalen. Dat schrijft minister De Jager aan de Tweede Kamer. De Grieken zouden halverwege deze maand weer een bedrag krijgen uit het steunpakket op voorwaarde dat ze zich aan alle afspraken zouden houden. En dat blijkt niet het geval. Minister Opstelten maakt zich zorgen over de trage instroom van nieuwe politieagenten. In een brief aan de korpsbeheerders en korpschefs schrijft hij dat er dit jaar 1850 agenten moeten worden benoemd, maar dat er tot nu toe, tot en met augustus, nog geen 700 zijn. Hij vindt het van groot belang dat de doelstellingen worden gehaald om zo genoeg, zo genoeg blauw op straat te houden. Volgens opstelten stellen de korps allerlei aanvullende eisen aan aspiranten die al door een landelijke keuring zijn gekomen. Hij wil dat daar een eind aan komt. De politiesterkte mag niet onder de 49.500 komen, benadrukt hij. Een Zweedse rechtbank heeft een besluit over het aanstellen van een bewindvoerder bij Saab uitgesteld tot morgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Muller van de noodleidende autofabrikant gezegd op een persconferentie. Om een faillissement te voorkomen heeft Saab uitstel van betaling gevraagd. Onder leiding van een bewindvoerder wil Muller de komende maanden reorganiseren en geld aantrekken. Tijdens die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. Volgens Muller is er op korte termijn 150 miljoen euro nodig. Muller moet tijd winnen. Hij zegt dat er twee Chinese investeerders zijn... maar dat die het geld niet direct beschikbaar hebben. In Amsterdam is de handel in het aandeel Saab voorlopig opgeschort. Een hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg is betrapt... op het gebruik van vervalste gegevens in zijn publicaties. Volgens het college van bestuur heeft hoogleraar Stapel... daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op de wetenschappelijke integriteit. Stapel is in Tilburg hoogleraar cognitieve sociale psychologie... Op een persconferentie zei de rector Magnificus dat de hoogleraar in elk geval niet meer terugkeert op de universiteit. Er is een commissie ingesteld die gaat onderzoeken bij welke publicaties er geknoeid is met gegevens. Op een executieveiling in Vught zijn de boerderij... en het woonhuis van aspergeteelster José Janssen geveild. Ze zit vast op verdenking van het uitbuiten van buitenlandse aspergestekers. Haar strafzaak begint eind deze maand. Volgens haar advocaat had ze voor ongeveer 600.000 euro openstaan... aan onbetaalde boetes van de arbeidsinspectie. De advocaat noemt de gedwongen veiling een onevenwichtige maatregel... omdat hij veel meer heeft opgeleverd dan er aan boetes openstaat. Volgens regionale media werd voor het complex van Jansen Janssen... Één 2,6 miljoen euro geboden. Ten noordoosten van Moskou is een passagiersvliegtuig neergestort. Volgens de eerste berichten van het Russische persbureau Interfax... zijn daarbij zeker 36 mensen omgekomen. De enige overlevende zou er slecht aan toe zijn. Aan boord van het toestel van Russische makelij... waren veel leden van een ijshockey-team. In Baarn is de politie bezig met het ontmantelen van een ecstasy-laboratorium. De druk werd gemaakt in de schuur van een woning. Er was geklaagd over een zure, stinkende lucht in de straat. Volgens de Baarnse politie is het, van, is het een groot laboratorium... en liggen er flink wat chemische vloeistoffen en poeders. Het leegmaken gaat nog uren duren. Dat moet voorzichtig gebeuren in verband met mogelijke chemische reacties. Het is niet bekend hoe lang het ecstasy-laboratorium in Baarn in gebruik is geweest. De eigenaar is spoorloos. Dan nog het weer. Vanavond nog een enkele bui. Morgen opnieuw bewolkt en kans op regen. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind dan. Vrijdag droog en met gemiddeld 21 graden ook wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 50 kilometer file. Betekent dat de files nu snel aan het oplossen zijn. Het is nog wel wat drukker rond Utrecht en ook bij Arnhem eh, is het nog behoorlijk druk. En dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn er inmiddels vrij, dus ook daar gaat het inmiddels de goede kant op. De langste vielen nog op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnis en de afrit Bunschoten 7 kilometer. Op de A12, daarna Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen nog 6 kilometer. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem... 5 kilometer tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. En nog een wat langere file. Bij Utrecht staat hij ook op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Floris Jan, wat wil jij later worden als je groot bent? Koorier, opa. Oké. Okay. En jij dan, Diederik? Winterschilder, opa. Of de pijnlegger?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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Acht over zes, goedenavond. Er zijn te weinig nieuwe agenten en dat was nou juist niet de bedoeling. Hoe zorgelijk is dat? Minister Opstelten vertelt, de politiebond reageert. Eerst Europa. Premier Rutte denkt ook mee met Europa om de euro veilig te stellen. Hij wil namelijk dat Eurolanden die er financieel een puinhoop van maken... dat die hard worden gestraft. Dat landen gedwongen kunnen worden om maatregelen te nemen... om bijvoorbeeld eh, hervormingen door te voeren, zodat ze alsnog aan die eisen eh, voldoen. Als ook dat niet gebeurt in onze voorstellen, dan zullen landen te maken krijgen met sancties. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat Europese subsidies worden ingehouden. Vervolgens kan het zo zijn dat eh, tegen landen gezegd wordt, jullie verliezen je stemrecht. En tot slot is het zo dat landen zelf altijd kunnen beslissen of ze uit de eurozone treden, die vrijheid hebben ze nu ook... Er staat tegenover dat lid blijven van de eurozone, wat mij betreft, betekent dat landen zich moeten realiseren dat ze zich aan de afspraken moeten houden. Een aparte eurocommissaris, dus die strenge straffen moet gaan uitdelen. Ruttes plan voor strengere straffen voor eurolanden die zich niet aan de begrotingsregels houden, is in Den Haag met gejaag ontvangen. Een verslag van Peter Blok. Premier Rutte kan bij zijn aanpak van de eurocrisis op genoeg steun rekenen in de Tweede Kamer. Want hoewel zijn gedoogpartner Geert Wilders geen miljarden meer naar Griekenland wil... en ook geen extra macht voor Brussel wil... ziet Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid... Rutte's plan om streng te straffen helemaal zitten. Kijk, zolang, zolang Rutte uh, doet wat wij vinden dat er zou moeten gebeuren... Nou, ja, dit is een onderdeel van wat er moet gebeuren. Het, uh, nou, ja, het reddingspakket voor Griekenland over het Europese fonds, reddingsfonds... de omvang daarvan. Dus de, dit is een bestuurlijk inricht dat je kan voorkomen... dat landen in de toekomst van de rails lopen... En ik vind dit daarvoor, ik heb er nog wel wat vragen over, maar in principe de goede kant op gaan. Al moet premier Rutte van Plasterk wel toegeven dat er meer macht naar Brussel gaat. En ik vind dat de regering ook moet ophouden met dit soort woordenspelletjes. Want op die manier krijg je ook geen, geen draagvlak en geen steun in het land. Want mensen denken voortdurend, ja het is, het is toch niet precies wat hij zegt. Dus laten we nou gewoon constateren, voorheen mocht je dat wel. Want er gebeurde niks als je die, die regels overschreed. En nu wordt het zo vastgelegd dat er wel wat gebeurt. En daarmee verlies je ruimte en draag je dus bevoegdheid over. Maar waarom doet hij dat dan, die woordenspelletjes, denkt u? Nou ja, ik denk dat hij ten eerste bang is... dat, dat een deel van zijn eigen kiezers dat anders vervelend vinden. En hij zit natuurlijk toch in de klem met die, die coalitie met uh, Geert Wilders... die er voortdurend gehakt van maakt. En ja, Maar goed, dat is zijn probleem. Daarmee kan Rutte opnieuw op steun van de Partij van de Arbeid rekenen. Ook GroenLinks en D66 zijn voor. De SP vindt dat de tot nu toe euro-kritische Rutte... wel erg ver gaat om Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66... over de streep te trekken, zegt Ewout Eergang van de SP. Ja, Dit is eigenlijk een uh, ja, soort Europese liefdesverklaring... van, de, van dit kabinet uh, voor deze partijen. Want de PVV is wel ja, officieel gedoogpartner. Maar de echte gedoogpartners. hier zijn PvdA, GroenLinks en D66. Siebrand Buma van het CDA vindt het goed dat landen... die er een potje van maken, keihard worden aangepakt. Het gaat nu om dat hier door Nederland als eerste land in Europa... een stap vooruit wordt gezet. En dat ook het kabinet bereid is daarmee Europa in te gaan. En dat is echt iets wat we tot nu toe gemist hebben. Geen land uit Europa heeft tot nu toe echt nagedacht over de vervolgstappen. Dat doet dit kabinet wel. En laten we hopen dat het door andere... Andere landen wordt opgepakt, want dit is de richting waarin we verder moeten. Of zijn wij de boodschappenjongen van Duitsland? Dat weet ik niet, dat geloof ik overigens niet. Ik heb het idee dat het kabinet zelf met voorstellen komt. Ik hoop wel, en ik verwacht ook, dat men dit wel met Duitsland als eerste bespreekt. Want dat is wel onze grote partner, als het gaat om er iets door te krijgen, naar een sterkere euro. Geert Wilders van de PVV vindt het plan van Rutte onbevredigend. Landen die zich niet aan de regels houden, zoals Griekenland, moeten de euro uit. En eurofilen eurofielen uit Brussel moeten zich niet met ons met onze begroting bemoeien, zegt Wilders. Peter Blok, vanuit Den Haag, dankjewel. Dan blijven wij in Den Haag, want minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... maakt zich zorgen over de instroom van aspirant politieagenten. Dat schrijft hij in een brandbrief aan korpsbeheerders en korpschefs. Een brief die bij de NOS is. De instroom van aspirant agenten is nog niet de helft van het benodigde aantal. Het blijft zelfs zo achter dat het ten koste kan gaan van blauw op straat. Zo schrijft Opstelten, politiek verslaggever Michiel Breedveld... Terwijl er op dat gebied natuurlijk veel beloftes zijn gedaan door Opstelten. Ja, dat maakt het natuurlijk een gevoelig punt voor deze minister. Ja, het uh, gaat ten koste van Blauw op straat, althans dat dreigt. En meer dan eens heeft Opstelten de Tweede Kamer bezworen... dat de huidige politiesterkte heilig is. Zoals bijvoorbeeld gistermiddag nog tijdens het vragenuurtje. Er komen 3000 uh, dienders die er anders niet geweest waren. En het uh, afspraak is dat er 49.500 operationele politiemensen zijn waar men op kan rekenen. Het is niet meer en het is ook niet minder. Maar ja, nu blijkt dat die operationele politiesterkte... dus op termijn wel degelijk onder druk staat. Ja, en dat is een gevoelige tik. Minister Opstelten neemt de zaak daarom zo hoog op... dat hij dus dreigt persoonlijk in te grijpen... door gebruik te na, uh, maken van wat hij noemt de, de aanwijzingsbevoegdheid. En dat is een middel wat een minister alleen in uiterste noodzaken uh, gebruikt. En waarvoor wil hij dat dan inzetten? Nou ja, het probleem is dat uh, de instroom van aspiranten sterk achterblijft. Tot augustus waren dat er slechts 677. Nou, en dan moeten er minstens 1850 aangenomen ja worden jaarlijks om op sterkte te blijven alles op alles moet gezet worden om die doelstellingen nog te halen, zo schrijft hij. Ja, en de kern van het probleem is dat de korpsen veel te streng selecteren. Doorgaans zou 1 op de 13 de baan moeten krijgen, maar bij sommige korpsen loopt dat op tot 1 op de 30 en soms wel 1 op de 50. En dat heeft allemaal te maken met aanvullende functie-eisen die de korpsen zelf stellen. En de minister wil dus uh, van zijn bevoegdheid gebruik maken om die eisen van tafel te, te krijgen. Ja, en dan gaat het om uh, opleidingseisen, extra opleidingseisen. Uh, er worden groepsdynamische dagen georganiseerd waarbij uh, ook afvallers zijn. Uh, er worden extra taaltesten afgenomen, eigen sporttesten. En de minister heeft nu geschreven dat die extra eisen onmiddellijk van tafel moeten. En anders gaat hij dat dus zelf regelen. Ja, en de Tweede Kamer, vindt hij vindt dat hij dat uh, voortvarend genoeg aanpakt? Nou ja, Het nieuws is nog vers, uh, maar de eerste reacties wijzen wel uit dat de Kamer hem steunt in zijn aanpak. Uh, de SP zegt dat en ook de VVD is blij dat Opstelte dit probleem meteen aanpakt. Janine Hardes plasgaard ik voel de urgentie wel van de minister. Hij maakt zich zorgen over de instroom van het aantal aspiranten. Ik denk dat dat terecht is. Hè? Korpsen gebruiken verschillende criteria... terwijl ze een heleboel sollicitanten krijgen aangedragen. Ja, die verschillen moeten echt de wereld uit... want we hebben elke aspirant hard nodig. En dat je zware eisen stelt aan de kwaliteit... daar ben ik het van harte mee eens. Maar het kan niet zo zijn dat je in Groningen wel geschikt bent... en in Limburg niet. We zitten straks met één nationale politie. Dus het wordt nu ook echt tijd voor de korpschefs en de korpsbeheerders... om zich te realiseren dat we... Van deze versnippering af moeten. Ja, en eigenlijk hoor je hier uh, opnieuw een uh, afrekening... met de koninkrijkjescultuur die in de Kamer zo gehekeld wordt. En waar opstelte zo graag mee wil afrekenen... met de invoering van die nationale politie. Dat was uh, vanuit Den Haag, Michiel Breedveld. Dat vraagt natuurlijk om een reactie bij de politiebond ACP. Gert van den Kamp, goedenavond. Goedenavond. Uh, dat de korpsen te weinig nieuwe agenten aannemen, zoals uh, minister Opselt schrijft in een brief aan de korpschef, komt dat voor u als een verrassing? Nee, dat komt absoluut niet als een verrassing. Wij hebben de minister uh, al heel lang geweest, de afgelopen twee jaar al, dat de instroom achterblijft bij zijn beloftes. Niet alleen aan de Tweede Kamer, maar ook aan de politievakbonden rondom die sterkte. En uh, ja, wat je nu ziet is eigenlijk een soort noodgreep, maar de signalen waren er al veel eerder. Waarom is toen niet naar u geluisterd? Nou ja, dan wordt een toezegging gedaan. Ja, het komt goed. De minister zal zorgen dat het gebeurt. En uh, wij constateren dat uh, die instroom bij voortduring achterblijft bij hetgeen nodig is voor de sterkte die de politie moet hebben operationeel, namelijk die 49.500. Um, ja, en ja, nu uh, komt uh, ja, het zware geschut uh, wordt ingezet, zomaar, uh, om te zorgen dat die getallen er komen. Maar dan zegt de minister ook dat de korpsen te streng zijn in de selectie van nieuwe agenten. Wat wat zegt u daarop? Ja. Um, die geluiden horen wij meer. Wij horen ook het omgekeerde vanuit de korpsen. Namelijk dat de selectie die nu toegepast wordt... Dat, uh, ...dat beneden de landelijk gestelde eisen zit. En uh, voor ons is nu de vraag wie heeft er gelijk. Nou, wie heeft er gelijk? Uh, ja, precies. En dat willen wij nu van de minister weten. Het gaat niet zozeer mee, uh, ons om het getal, want dat is wel belangrijk. Maar nog belangrijker is dat uh, iedereen die binnenkomt... ...wel aan de kwaliteitseisen voldoet die daarvoor landelijk en wettelijk gelden. Uh, en wij zijn het er wel mee eens dat als er verschillende eisen zijn aanvullend... ...dat je daar een einde aan moet maken. Maar uh, er zijn nu zelfs geluiden dat er dus uh, ja, in ieder geval ook minder zwaar dan de landelijke eisen getest wordt. En dat willen wij uitgezocht hebben. Gerard van der Kamp van politieband ACP, dank u wel. Er is nieuw bewijs dat wij niet zijn bedonderd. De maanlandingen zijn echt gebeurd. Daar spreken wij zo meteen over met Govert Schilling. Kwart over zes, hoe staat het op de Nederlandse wegen? Leen de Geest. De files zijn al bijna opgelost. Er staan nog twee wat langere files op de A12 van Den Haag naar Arnhem... tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik nog vijf kilometer... En nog een file in de buurt van Utrecht op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Ik weet zeker dat er in veel gevangenissen een gejuich opgaat als men hoort dat ik stop. Al dus Peter R. de Vries op zijn website vandaag. Na dit seizoen stopt hij namelijk met misdaadverslaggeving. Herman Bolhaar is de baas van het Openbaar Ministerie. Goedenavond, meneer Bolhaar. Goedenavond. Opluchting in de gevangenissen, denkt hij zelf. Wat was uw eerste gedachte bij het bericht? Nou, ik, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik vond het jammer. Ik vind het jammer. Het zal ons ook wennen zijn. Ja? Ja. Want?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 Nou, de waarde die heeft er voor ons ook in gezeten dat, uh, dat we gemerkt hebben dat hij op een uh, vasthoudende manier, maar ook vooral een, een hele integere manier, uh, bezig is geweest met, uh, met de waarheidsvinding. En, en toch vaak hele complexe en, uh, en, en, en veel onrust uh, veroorzakende zaken. En u zegt een integere manier. Wat, wat vindt u van zijn methodes? Hè? Als je bijvoorbeeld denkt aan een, een beroemde uitzending, de manier waarop hij Joran van der Sloot benaderde met verborgen camera en microfoon. Ja, hij heeft, dat, hij heeft dat altijd vooral ook op een op een hele open manier gedaan. En uh, is er heel transparant in geweest. En, uh, en, u bedoelt en, en heel open heel naar vanthoudig. het publiek. U bedoelt open naar het publiek? Open over, de, over de manieren waarop hij de manieren die hij heeft gehanteerd, de methodes die hij heeft uh, gehanteerd, controleerbaar. En ik vind het uh, ook heel gewetensvol. Ja, en keek u zelf ook naar zijn programma? Ik heb er vele van gezien. En uh, bij, bij veel van die zaken zijn wij natuurlijk uh, ook uh, als Openbaar Ministerie intensief uh, betrokken geweest. En, uh, maar we hebben ook gemerkt dat, uh, dat, uh, dat Peter R. de Vries uh, voor een aantal van die zaken ook, uh, ook zelf doorslaggevend is geweest voor, uh, voor de oplossing en voor het succes. Ja, en dan denkt u, neem ik aan, aan de Puttense Moordzaak. Nou, de Puttense Moordzaak is een voorbeeld van het feit waarop hij ook een, op een hele kritische manier uh, van medevaan twijfel heeft geuit over, uh, over de opsporing met, uh, met het bekende uh, resultaat. En. Daarin is dus de waarheidvinding voor hem leidend geweest. En, en voor ons ook, ook belangrijk om, om, om, om deze conclusie, ook al is hij heel kritisch geweest, toch, toch onder ogen te zien. Want hij legde natuurlijk ook zwakheden bloot bij politie en justitie. Is hij ook wel eens vervloekt binnen het Openbaar Ministerie? Nee, wij, wij hebben echt... echt... En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik heb hem dat ook laten weten. Ik heb hem vanmiddag ook gebeld en, uh, en gezegd dat wij, uh, dat wij echt uh, waardering hebben voor zijn professionaliteit. Ook uh, omdat ik al zei, het ging om uh, op een integere manier. Het gaat uh, op een integere manier bij hem om, om de waarheidsvinding. En dat is ook uh, wat ons leidt. Heeft u zelf ook wel eens met hem te maken gehad in een zaak? Nee, niet in uh, een zaak, maar uiteraard wel, uh, wel in contacten. En ook uh, op, op de pakketten waar ik leiding aan gegeven heb... Uh, waren er ook verschillende zaken waar, waar wij contact met, waar de collega's contact met Peter de Vries hadden. En heeft hij dan ook iets echt uh, van verandering teweeg gebracht binnen het Openbaar Ministerie? Want het is natuurlijk mooi dat hij het doet. Maar het is natuurlijk eigenlijk de taak ook van politie en justitie. He, heeft hij iets, iets teweeg gebracht binnen uw organisatie? Nou, wat hij, wat hij teweeg gebracht heeft, is uh, uh, dat hij ons ook gestimuleerd heeft om, um, om vasthoudend te zijn Daarop waar het ingewikkeld is. Niet op te geven in, in, in die zaken. Uh, die de aandacht blijven trekken, die vaak om hele vreselijke en ingrijpende misdrijven gaat. Ja. Uh, en hij heeft ons ook geleerd dat het dus heel goed mogelijk is dat, uh, dat er een, een, een, een samenwerking kan ontstaan met respect voor rollen en verantwoordelijkheden tussen opsporing en in dit geval uh, journalistiek. Als ik u zo hoor, meneer Bolhaar, dan rest er nog maar één optie voor u volgens mij. En dat is? Nou, een baan aanbieden. Nou, ik geloof niet dat hij om een baan verlegen zit. Ik geloof dat hij zeker door zal gaan met alle handen activiteiten. En ik begrijp ook dat onderzoeksjournalistiek om welke vorm dan ook hem bezig zal blijven houden. En ik verwacht eerlijk gezegd dan ook dat we in dat opzicht contact met elkaar zullen blijven houden. En wellicht een hele andere vorm. Meneer Bolhaar van het Openbaar Ministerie, dank voor uw reactie. Geen dank. Goedenavond. Het volgende klinkt tegenstrijdig. Nederlandse F-16-vliegers die patrouilleren boven Libië... raken door die missie steeds minder goed geoefend. Want het trainen van bombarderen en van luchtgevechten... dat doen ze daar niet. Welke boom ligt uit? Ze doen goed werk, de Nederlandse F-16-vliegers... die patrouilleren boven Libië. Daar is iedereen het wel over eens. Maar een onvermoeden consequentie van de rondjes boven de woestijn... is dat de piloten steeds minder goed getraind raken. Dat ontdekten leden van de Tweede Kamer... toen ze deze week bij de piloten op bezoek waren op hun basis op Sardinië. Nou, die verkenningsmissies doen ze al uitstekend. Sterker nog, er wordt met respect gekeken naar onze inzet... Uh, van onze vliegers boven Libië. Um, en daar zijn ze heel goed in. Wat het wel betekent, is dat het een aantal uren wegpakt... van de basistraining vanuit Nederland... die ze dus gebruiken boven Libië. En als je dat doet, dan beperk je dus... je trainingsvaardigheden die je in Nederland zo hard nodig hebt. Dus simpel gezegd, ze kunnen straks vreselijk goed verkennen... of dat kunnen ze nu al, maar de luchtgevechten schieten er een beetje bij in. Ja, schieten er daarbij in, letterlijk en figuurlijk. Dus Ze komen sowieso toe aan te weinig training. Maar in de praktijk uh, doen ze ook geen ervaring meer op. Boven Libië wordt er alleen maar waargenomen en het luchtambargo gehandhaafd. Uh, onze vliegers zijn opgeleid om een heel breed spectrum van taken te kunnen verrichten. Multi-role heet dat. Uh, dat kunnen ze in de toekomst mogelijk niet meer. Dit zeggen dus Kamerleden van rechts tot links. André Bosman van de VVD en Harry van Bommel van de SP zijn het roerend met elkaar eens over het probleem. Piloten vliegen alleen maar rondjes en ze oefenen daardoor niet luchtgevechten en bombardementen. Hoe dit moet worden opgelost, daarover zijn de twee Kamerleden het opgelost. Oneens. Ik vind het dus belangrijk dat de vliegers getraind zijn, dat die uren ook voor training beschikbaar zijn. Als je dus inzet hebt in het buitenland, of dat nou Libië is of Afghanistan, dat je daar een speciale pot met geld voor hebt. Uh, buitenlandse zaken, uh, defensie en ontwikkelingssamenwerking hebben zo'n pot samen. En dat je daaruit de extra inzeturen, die niet echt te relateren zijn aan training, dat je die daaruit betaalt. VVD'er André Bosman, zelf oud F-16 vlieger en instructeur van de huidige generatie piloten, wil dus meer geld voor defensie voor nieuwe missies. Maar Harry van Bommel ziet dat heel anders. Gewoon minder missies. Dat is zijn oplossing. Vliegen is heel erg duur. F-16-vliegers, we hebben er zes staan in Libië. Daar zit honderd man personeel omheen voor onderhoud, voor voorbereiding, et cetera. Dus vliegen is heel erg duur. Op missie vliegen is nog duurder dan oefenen. Dat betekent gewoon dat we de ambities, meedoen in veel missies, dat we die naar beneden moeten brengen. Meer geld, minder missies. Wat het ook wordt, het is de verantwoordelijkheid van minister Hille van Defensie. En hij liet zojuist weten dat de bezuinigingen op Defensie... tot gevolg hebben dat de hele krijgsmacht minder inzetbaar zal worden. En hij erkent ook dat niet alle vliegers volledig getraind zijn... voor de inzet in alle scenario's. Maar feit is volgens Hille wel dat geen enkele vlieger... onvoldoende getraind op pad wordt gestuurd... voor de taak die moet worden uitgevoerd. Welkom, was dat vanuit Den Haag. Gaan we tenslotte nu zelf nog even naar de maan. Want wandelsporen van astronauten en de Lunar Rover, het maankarretje... zijn nu te zien op nieuwe foto's die door NASA zijn gemaakt. Die zijn op 20 kilometer afstand van het maanoppervlak... gefotografeerd door een maansonde. Wetenschap, journalist Govert Schilling. Govert, zijn ze mooi geworden, die foto's? Ja, het zijn waanzinnige opnames. Want het bijzondere is dat, uh, omdat de maan geen dampkring heeft, kun je met zo'n ruimtetoestel op hele kleine afstand over het oppervlak scheren. Twintig kilometer, dat is maar ietsjes hoger dan een verkeersvliegtuig uh, uh, hier op Aarde. En vanaf die hoogte is met de camera's van die ruimtesonde uh, mogelijk geweest om echt spat, scherpe foto's te maken. Waar je de maanlander ziet, sporen van het karretje, apparatuur die door de astronauten zijn uh, achtergelaten. En zelfs het opgewaaide stof op de plaatsen waar die astronauten hebben gelopen. 40 jaar later. Ja, het is een hele tijd later. De maan is een uh, vreemde wereld. Er is geen dampkring. Het waait er nooit. Er is vrijwel geen water. Dus er is geen neerslag. Er is geen erosie. En de voetstappen van Neil Armstrong, die liggen er nog net zo vers bij... als hij ze 40 jaar geleden heeft achtergelaten. Even, even, even groot relief. Je kunt het precies zien. Nou, uh, die foto's die kun je die voetstappen zelf niet zien. Dat zou een beetje te uh, bijzonder zijn vanaf 20 kilometer hoogte. Maar uh, ja, er is dus uh, bijvoorbeeld op de landingsplaats van de Apollo 17... de laatste bemande maanvlucht. Die astronauten die hebben een heel stuk gewandeld... om stenen te onderzoeken, naar een krater te gaan. En uh, bij dat wandelen door dat maanstof... Ja, dat wolkt allemaal alle kanten op. Dat ligt op een andere plek, op een andere manier. En dat wandelspoor, dat zie je als een heel mooi donker uh, lijntje op die uh, opnames. Je bent eigenlijk maar geïnteresseerd in één foto. Als ik een foto zou willen zien van de maan, En dat is natuurlijk toch het vlaggetje van Neil Armstrong. Apollo <laughs> 11. Ja, uh, elke Apollo-landing, uh, die heeft zo'n vlag geplant. Het uh, sneuwe verhaal van de vlag van de Apollo 11 is, is dat hij bij het opstijgen van de maanlander, toen hij de maan dus weer verliet, is hij uh, uh, door de... Uh, ja, door de druk van de raketuitlaatgassen is het vlaggetje omvergevallen. En uh, het is heel klein. Je kunt op die foto's van de Apollo 11... die overigens een paar jaar geleden al voor het eerst zijn vrijgegeven... daar kun je wel inderdaad zien waar dat, uh, waar dat vlaggetje zich bevindt. Nou is er zegt NASA tegelijkertijd in het persbericht... dat deze foto's weer echt een helder bewijs zijn... dat die maanlandingen inderdaad hebben plaatsgevonden. Want sommige mensen twijfelen eraan. Hebben we dat echt nodig, dat soort bewijs? Ja, ik weet het niet, Tim. Ik, ik zit er niet op te wachten. Uh, het was een fantastische prestatie... Uh, in de tweede helft van de vorige eeuw. Misschien wel de grootste technologische prestatie van uh, de, de 20e eeuw. Uh, maar ja, er zijn inderdaad mensen, zeker in de Verenigde Staten... Er zijn er heel wat, die denken dat ze uh, voor het lapje zijn gehouden... en dat het allemaal in scène is gezet. En ik vrees eigenlijk dat als NASA denkt... dat deze foto's die mensen op een andere gedachte brengt... dan zullen ze bedrogen uitkomen. Want ik vrees dat hier ook weer van gezegd gaat worden... kijk eens hoe goed ze kunnen photoshoppen bij de NASA. <laughs> de foto's zijn trouwens niet toevallig verschenen. Hè? Want morgen staat er een onbemande ruimtevlucht naar de maan op de agenda van NASA. Wat gaan ze daar doen? Ja, die ruimtevlucht is inderdaad onbemand. Twee satellieten die achter elkaar heen baantjes om de maan gaan trekken. En door hun onderlinge positie en snelheid heel nauwkeurig in de gaten te houden, is het mogelijk om het zwaartekrachtveld van de maan heel precies in kaart te brengen. En dat is een leuke manier om iets te weten te komen over het binnenste van de maan. Over wat voor materialen daar zitten, waar de gebieden met de hoge dichtheid zijn, hoe de kern er precies uitziet. Dus waar de Apollo-toestellen uh, ons veel informatie hebben gegeven over de buiten kant gaat morgen die ruimtevlucht opstarten om ook het inwendige van de maan te onderzoeken. verschil, dankjewel. Graag gedaan. En daarmee sluiten we dit Radio 1 Journaal af. We wensen u een goede avond en geven door aan WNL aardse Zaken met Joost Eertmans. Goedenavond Joost. Goedenavond, Hilversum. Vertel. Wij gaan, uh, ja dank je, we gaan verder met avondspits hier en avondspits van half 7 tot 7 gaat dit keer over de stelling vandaag scholen moeten de hoofddoek kunnen weigeren.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 De F-16-piloten boven Libië doen zoveel verkenningsvluchten dat ze aan andere dingen niet meer toekomen. Daardoor is er geen tijd om te oefenen op luchtgevechten of het uitvoeren van bombardementen. De inzetbaarheid van de F-16 zou daardoor in gevaar kunnen komen. Minister Opstelte concludeert in een brief van de korpschefs dat er dit jaar tot nu toe maar 700 agenten zijn benoemd. Over heel 2011 moeten dat er 1850 zijn. Volgens Opstelte stellen de korpsen allerlei aanvullende eisen aan aspiranten die al door de landelijke keuring zijn gekomen. Hij wil dat daar een eind aan komt. Hij zegt het van groot belang te vinden dat de doelstellingen worden gehaald om zo genoeg blauw op straat te houden.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 De komende 24 uur is het bewolkt en regenachtig. En dat betekent niet dat het non-stop regent. Nee, af en toe is er ook wel een droge periode. Maar de teneur is toch tamelijk nat. Vanavond is dat nog met eh, een stevige wind. Windkracht 7 op de kust. Vannacht zwakt dat af tot windkracht 6. En morgen overdag is de windkracht 5. Daarbij wordt het vannacht niet kouder dan een graad of 13. Maar morgen weer niet veel warmer dan een graad of 15. Vrijdag, zaterdag en zondag... dan komt er geleidelijk weer wat zon tussen de buien door... Uh, met name vrijdag en zaterdag is er weinig wind. De temperatuur wordt iets hoger. Vrijdag een graad of 19. Zaterdag gemiddeld 22 graden. En dat betekent bij een langdurige opklaring dat het wel eens 24 graden kan worden. Dat wordt echt de mooiste dag. Want zondag, maandag en dinsdag is het weer een stuk natter. Trekt de wind weer aan en zakt de temperatuur weer aan 19 graden. En dan zijn we weer uit bij normaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Op de A4 staat nog wat, van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoete Dijk, drie kilometer. Dan bij Utrecht op de A12 Den Haag-Arnhem... tussen en Oude Rijn en Bunuk 4, Op de A27 van Gorkum naar Almere 4 kilometer... tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven. En ook op de A27, maar dan richting het zuiden... tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen, 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Scholen moeten hoofddoek kunnen weigeren. Bel WNL 0800 1121. Ja hele Goedenavond, dit is Avondspits van WNL, het opinieprogramma op Radio 1. En tot 7 uur kunt u dus meepraten over deze stelling. Scholen moeten hoofddoeken kunnen weigeren. En het Don, Bos Don Bosco College in Volendam mag hoofddoekjes verbieden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vandaag bepaald. Rooms-katholieke Don Bosco mag volgens het hof zelf bepalen... dat uitingen van een ander geloof niet worden toegestaan. Als dat maar consequent gebeurt. De leerlingen die de kwestie aanhanger had gemaakt... had bovendien kunnen weten dat het dragen van een hoofddoek op een katholieke school een probleem zou kunnen zijn. Christelijke scholen mogen voortaan zelf bepalen... of ze hun leerlingen met een hoofddoek weigeren of niet. Dat is inderdaad de uitkomst van een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. En natuurlijk is dat goed nieuws. Niet voor mevrouw Van Bijsterveld van het CDA... die tegen het Don Bosco College in Volendam... zei dat ze hun verzet maar beter kon staken. Het is triest dat de school de strijd met het college... gelijke behandeling over de rug van deze scholieren heeft moeten uitvechten. Maar het gaat wel ergens over. Want als we dan die vrijheid van onderwijs in de grondwet hebben staan... waarom zou die dan niks mogen betekenen? Een christelijk schoolbestuur zegt... dit is onze identiteit, dit zijn onze normen en wij verwachten dat elke leerling daaraan voldoet. Niks mis mee. Zou een islamitische school een leerling met een keppeltje dan wel toelaten? Ik denk het niet. Nu ligt er die uitspraak en zegeviert de vrijheid van onderwijs een prima zaak. Daarover kunt u bellen op 0800 1121. En u kunt ook twitteren, dames en heren, luisteraars op hashtag WNL, dan komt u bij ons binnen. Dus 0800 1121 over de stelling dat scholen hoofddoeken moeten kunnen weigeren. En aan de lijn heb ik nu Wim Kuiper. Hij is voorzitter van de bestuurraad. Een vereniging van alle christelijke schoolbestuur bij elkaar. Meneer Kuiper, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, gefeliciteerd. U bent een, een blij man, denk ik. Ja, dat is juist. Uh, ik vind het een hele goede zaak dat ook deze weer hogere rechter hè, van het Hof... Uh, diezelfde uitspraak doet van ja, dit moet kunnen. Dus Dit hoort bij de feit van onderwijs scholen maken zelf uh, dit soort regels uit. Daar wordt binnen de school heel goed over gepraat. Hier ook met ouders, met docenten. Ja, en als men dan tot de conclusie komt... wij willen dit niet op onze school, dan moet dat gewoon kunnen. Ja, staat de identiteit van christelijke scholen onder druk, vindt u? Nou, toch wel. Want er wordt ja, ook op zo'n moment wel weer even gezegd... van, uh, oh, een katholieke school... Nou ja, moet dat dan allemaal nog wel, uh, ja dat moet, omdat ouders daarvoor kiezen. Hè? Dus ook in dit geval, er zijn gewoon heel veel ouders die kiezen bewust voor deze school, met deze identiteit. En bij zo'n identiteit hoort ook dat je zelf als schoolgemeenschap mag bepalen wat, wat je dan wel of niet uh, goed vindt. Ja, daar is, daar is ook hard voor gevochten kun je zeggen. Hè? De schoolstrijd, uh, in 1917 uh, toegevoegd van onderwijs. Hoe belangrijk denkt u is die uitspraak van, uh, van de, dit hof voor de christelijke scholen in Nederland? Nou, het is niet zo dat veel christelijke scholen uh, nou precies van dit hoofddoekje een punt maken. Dat komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Maar uh, het is meer in zijn algemeenheid een bevestiging van ja, die, die commissiegelijke behandeling... die dus uh, ja, veel te precies die, uh, die lijntjes legt, die krijgt hier toch wel een behoorlijke tik op de vingers... Ja. Uh, daar moeten ze niet aankomen aan die vrijheid van onderwijs. En dat is natuurlijk ja, in deze zaak uh, goed voor die school. Maar dat kan in andere zaken ook gaan spelen met heel andere onderwerpen. Dus het is in zijn algemeenheid belangrijk dat die rechter dat nog eens weer heel uitdrukkelijk heeft bevestigd. Zeker. Het blijft dan alleen uh, Wim Kuiper van de bestuurraad. U kunt dus bellen luisteraars op 0800-1121 of twitteren via hashtag WNL. Bart Rozenboom uit Amsterdam. Goedenavond. Goeiedag, Mac Bart. Um, ik denk dat ik een doorslaggevend uh, argument heb dus uh, om de stelling uh, uh, ja, te ontkrachten. Dus om daar gewoon niet in mee te gaan. Namelijk, ik ben blind en ik kan dus niet zien of een persoon een hoofddoekje op heeft of niet. En ik denk dat het gewoon een heel uiterlijk gegeven is of een persoon een hoofddoekje heeft of niet. Uh, ik kan dat onderscheid niet maken. Dus een, uh, een persoon die mij tegemoet treedt op straat of waar dan ook in de tram, ja, mij overal... Uh, die al dan geen hoofddoekje op heeft, dat, is voor dat maakt voor mij dus geen verschil. Ja. En dus het lijkt mij een uiterlijk gegeven uh, voor, de, voor personen die dus daar wel een onderscheid in gaan maken. Ja, meneer Kuipen, misschien kan ik meteen reageren, van de bestuurraad. Wat zegt u dan? Kijk, als, als het een school zou zijn voor alleen maar blinde leerlingen... Uh, dan ligt dat misschien anders, maar dat is wel heel theoretisch. Uh, ik denk dat, dat uiterlijke kenmerken, uh, wat je draagt... Uh, dat. Ja, dat zegt iets over waar je voor staat. Dat bepaalt ook wel je identiteit. En als deze school zegt van nou, uh, wij willen geen uitingen van andere religies dan de christelijke. Dan is dat heel consequent, heel duidelijk. En dan hoort daar dus niet dat hoofddoekje bij. En dat heeft toch wel degelijk ook te maken met ja, dingen die je draagt, die je uitdraagt daarmee. Dat dat, ja, dat... zichtbaar maken van waar en, je voor staat. En dat correspondeert niet met de tijd van christelijke scholen, zegt u dus. Dat, ik vergelijk het ook met de islamitische scholen. Ik denk niet dat daar een keppeltje wordt uh, toegestaan. Uh, Bart Rozenbouw. Zeer bedankt. En wij gaan naar mevrouw Lucie uit Rotterdam. Ja, goedenavond. Ik ben het helemaal eens met die school. Ik ben hartstikke blij dat de uitspraak is dat het hoofddoekje wordt geweigerd. En waarom ben ik blij? Omdat ik dus hondens brutaal heb gevonden van dat meisje... om die hoofddoek te willen blijven dragen. Ja, provocerend. En Ik denk dat daarachter zit dat zij... en dat ben ik gewoon van overtuigd, ze drammen door... ...deze mensen drammen door om hun zin door te krijgen. U bedoelt de, mos, de moslims? Ja, zeker. Ja, die willen hun zin doordrijven op alle fronten. en Het zal me niets verbazen als ik dadelijk hoor... ...dat ze naar de rechter van de mens stappen. Of weet ik. Maar ik moet erbij zeg, zeggen, uh, mevrouw Rozenboom... ...dat dit meisje wel heeft gezegd... ...ook al word ik in het ongelijk gesteld, dan blijf ik toch op die school. Want ik vind het uh, belangrijker om les te hebben met mijn vriendinnen... ...en vrienden om te gaan dan het hoofddoekje. Het meisje is natuurlijk een in wezen te jong om al deze zaken te ondernemen. Dus die wordt ondersteund aan, op de achtergrond. Want u kunt mij niet wijze maken dat dit meisje zo bij de hand is om het allemaal zelf te doen. Die wordt gewoon ondersteund op de achtergrond. Door het college misschien uh, gelijke behandeling? Zou kunnen. Dank u wel, mevrouw Rozenboom. Mevrouw, uh, ik uh, ik uh, zeg u nog eens een keer. U kunt dus bellen. Het gaat om de stelling. Hoofddoeken moeten geweigerd kunnen worden op de school. Uh, dat is de stelling. En u kunt daarvoor bellen op 0800 1121. 0800 1121. Maar ook getwitterd kan er worden. U kunt twitteren en gebruiken gebruikt u dan de hashtag WNL. Ik, ik ga naar meneer Wijnberger, Ruben Wijnberger uit Amsterdam. Ja, goede, goedenavond, Ruben Wijnberger uit Amsterdam. Ik ben het oneens met de stelling... Uh, u zei ook in uw inleiding van ja, zal een moslimschool uh, iemand met een keppeltje toelaten? Wellicht is dat niet de praktijk, maar wat we juist willen is een wereld waarin dat dus wel de praktijk is. Dus uh, ik denk dat de rechter gelijk heeft als hij wat deze school heeft gedaan toetst aan de wet en dat ze dat mogen doen. Maar de schoolstrijd uh, is heel lang geleden... En de vrijheid van onderwijs van uh, uh, ja, de verschillende geloofsgroepen vind ik dus heel erg achterhaald. We willen juist een samenleving waarin men accepteert dat er mensen zijn met verschillende uh, religieuze achtergronden. Dan zegt u dus: dan moeten we gewoon staatsonderwijs invoeren. Prima, openbaar onderwijs, we schaffen het bijzonder onderwijs af. Dat is wat ja, u zegt. Het ...achterhaald. Wat dat betreft, uh, ja, wat uh, Ayaan ja, Hirsiali een paar jaar geleden ook al voorstelde... ...lijkt me helemaal prima. Ja, maar dan dat, die idee dat omdat ze de islam, het islamonderwijs uh, wil, wilden stoppen... ...en zij zei, dan moeten we daar maar de vrijheid van, van, van onderwijs voor, uh, voor vaarwel zeggen. Ja, en we moeten de, de samenleving niet uh, religieus gaan indelen. We moeten juist daarvan af en zorgen dat mensen... Uh, kijk, je kunt moslim zijn of christen... maar dat betekent niet dat je alleen maar moslim of christen bent. Dus dat nee. moet je ook niet stimuleren met onderwijs. Oké, okay, duidelijk, mevrouw Ruben Wijnbergen, zeer bedankt. Er wordt getwitterd door Thomas K. Het gaat om een uiterlijke vertoning, zegt hij. De vele moslims die christelijk onderwijs genieten, slaan we maar over. Um, Hans Huttinger uit Al van der Rijn. Is het niet eens met mijn stelling dat hoofddoeken geweigerd kunnen worden op scholen? Dat klopt, ja. dat klopt. Vertel. Ja, ik, ik vind het gewoon een. een, een het dragen van een ho hoofddoek een, een, gewoon een. Ja, een verschijningsvorm. Uh, ik herinner me dat in de jaren zestig. dat uh, we met lange haren wilden gaan lopen. en dat werd dan ook niet geaccepteerd. En ik, ik voel dat dan weer een beetje terug. Uh, in die tijd. Maar wacht even, u weet wel, de betekenis van de hoofddoek is natuurlijk oorspronkelijk het bedekken van het haar... Om, om, he, vanwege de, de, de, het islamgeloof en het niet provoceren van, van mannen. Daar zit toch een, een religieuze, misschien zelfs wel ideologische uh, uh, gedachte achter. Dat is toch iets anders dan een lang haar laten groeien? Dat hoeven wij niet te vinden. Wat zegt u? Dat vinden zij. Ja, maar dat is dan toch ook hetgeen ze ons uh, uh, duidelijk willen maken? Hmm, is het zo? Nou, dat ons dat duidelijk maken. Nou, dat hoeven wij toch niet te geloven. Ze, ze, ze, dragen, ze dragen maar wat ze willen. Ja, dat zou je goed kunnen zeggen, maar dan zeg ik, dat kun je ook prima op straat, dat kan in het openbaar. Maar waarom moet dat in een christelijke school? Ja, waarom niet? Nou, omdat men een eigen identiteit heeft, namelijk een christelijke identiteit. Dat moet je ook ja, onderschrijven. Daar moeten we inderdaad vanaf van, die, van die van dat prim. Waarom... Ja, dat is de conclusie die u trekt. Dan moeten we af van het, uh, het bijzondere onderwijs. Oké, okay, dank u zeer meneer Hutting. naar Twitter gaan we. Robin, echte vrijheid van onderwijs is. Openbaar onderwijs, precies wat we net behandelden. En, en anders uh, zegt Walter Drescher. Uh, nee, die hangt, dat is meneer Drescher inderdaad van de Algemene Onderwijsbond. Meneer Drescher, goedenavond. Hallo. Meneer Drescher, goedenavond. goedenavond. Dag, u bent voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Uh, dat is dus eigenlijk de tegenhanger van meneer Kuiper die we eerder hadden. Die voorzitter is van, de, van het christelijke onderwijs, kun je zeggen, in Nederland. Wat vindt u, uw bond van die uitspraak? dat hoofddoek schrijgend kunnen worden? Ja, kijk, officieel uh, hebben, uh, hebben christelijke scholen dat, dat recht... Hè, want daarvoor uh, zijn ze opgericht. Maar uh, de meeste christelijke scholen maken daar helemaal geen gebruik van... want die uh, zien gewoon dat het voor die kinderen... Uh, uh, een belangrijke uh, vorm van expressie is hoe ze zich kleden... En de persoonlijke vrijheid is daar toch een groot goed, ook op, op christelijke scholen. Maar meer christelijke scholen doen het, hè? laten we daar duidelijk over zijn. Er zijn meer christelijke scholen in Nederland die zeggen, hoofddoekjes niet welkom. Nee, maar dat komt heel weinig voor. Dat, uh... Nou, ik hoorde net de, de voorzitter zeggen, uh, ik vroeg hem van staat de identiteit van het christelijke onderwijs onder druk. Uh, toen zei hij, nou, min of meer, uh, daar, daar ligt wel druk op momenteel. Dus dat, dat kunnen we toch wel, uh, wel serieus nemen. Doet u er druk op staan? Nou, de identiteit van het christelijk onderwijs wordt door hoofddoekjes in die zin. Hè? Mensen uh, die, die het hoofddoekje niet af willen doen om bij een christelijke school te komen, wordt daarmee uh, onder druk gezet. Nee hoor. Je kunt, uh, je kunt als christelijke school, kun je natuurlijk uh, heel goed in een soort ec ecumenische zin daar heel ruim denk ik mee omspringen. Dat is nergens voor nodig maar, om dat op zo'n uh, bekrompen manier te doen. Maar ik vind het bekrompen als wij een christelijke school identificeren... en dan vervolgens zeggen daar zijn ook heel, heel veel andere uh, gelovigen bij, bij welkom. Ik bedoel, maak er dan een openbaar onderwijs van. Wat, wat maakt het dan nog uit dat je in een christelijke school bent? Nee, kijk, dat, dat ben ik ook wel met u eens. Alleen de Nederlandse wetgeving... die is nu eenmaal zo hè, dat het vrij is om scholen te stichten. En een christelijke school die ontstaat daardoor dus. Dat is een particulier initiatief. En die hebben ook zelf de vrijheid om aan dat christelijk karakter... een bepaalde uh, invulling te geven. En die hoeven dus niet aan meneer Kuiper te gaan vragen hoe ze dat moeten zien. Nee. Dat mogen ze zelf bepalen. Oké, okay, Tom van Eumen uit Os. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan, hoofddoeken weigeren op christelijke scholen? Ik vind dat ongehoord. Uh, mijn moeder was katholiek... En uh, als hij naar de kerk ging zondags, dan droeg ze een hoofddoek. Omdat zij vond als katholiek dat ze haar hoofd moest bedekken... onder het zicht van haar, uh, haar heer. Ja. Dus ik vind het heel erg vreemd dat iemand die christelijk is... nu andere mensen verbiedt om een hoofddoek te dragen. Maar andersom, vindt u dat ook, ook zo ongehoord? Hoe bedoel je? Nou, als een, als een, als een islamitisch, uh, islamitische school zegt... wij laten ook geen uh, uh, joden met een keppeltje toe. Doen ze dat dan? Nou, ik, ik kan me dat zo voorstellen. Dat zou je zich kunnen voorstellen, maar er is nog geen uh, voorbeeld daarvan. Niet dat we weten. Dus u kunt dat niet als referentie nemen. Maar zou u het ongehoord vinden? Neem ja, aan van wel. Ja, ik ben overigens tegen elke vorm van geloofsonderwijs of zoiets dergelijks. Ik vind gewoon dat het openbaar moet zijn. Maar het is toch heel provocerend als je als moslima met een hoofddoekje je aanmeldt bij een christelijke school? Nou, ik denk als het christelijk geloof of de christelijke scholen zich zo onzeker voelen... dat ze zich bedreigd voelen door mensen die er wat anders over denken dat het dan ook erg zwak is wat ze brengen. Ja, je kunt ook zeggen ze willen hun identiteit beschermen. Ja, maar dat kunnen ze toch wel door. Kijk, ik heb zelf op een hbs gezeten... die uh, geleid werd door karmelieten. Dat zijn uh, katholieke broeders of paters. En daar waren alle gezinten welkom. Ja. Uh, en iedereen had daar zijn eigen plek. Ja. Als er op een gegeven moment een gastdocent uh, bijvoorbeeld uh, les wilde geven in het jodendom... dan was hij daar welkom. Omdat die mensen zich sterk genoeg vonden... Om, om zich te profileren tegenover andere religies. Ja. Nou oké, okay. Ton van Neumen, dank uh, uit Osbeld u uh, misschien Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond... een korte reactie op Ton van Neumen? Ja, ik ben, ik ben het met hem eens. Kijk, je, je, je hoeft als, uh, als, als school hier ook geen oordeel aan te matigen... over waarom uh, uh, leerlingen zich op een bepaalde manier kleden... Het enige wat je hoeft te doen is te kijken of de kleding gevaar oplevert en of de kleding aanstootgevend is. Maar dan denk ik eerder aan, ja, aan hele uitdagende kleding dan aan, aan dit soort dingen. En ja, verder is het is, vooral op de leeftijd waar we het over hebben, opgroeiende op kinderen, daarvoor is kleding vaak heel erg heel erg belangrijk. Heeft uh, ook lang niet altijd een ideologische achtergrond, maar is ook een vorm van van zelfexpressie. En ik, uh, het lijkt mij gewoon heel erg ongewenst als je daar uh, te kust en te keur dus verboden op, op loslaat. Ja, dus... Dat is helemaal niet goed. Walter Drescher, dat is een duidelijke mening. U staat er haaks op. De, de, de, de, uw christelijke vakgenoot zal ik, zal ik het maar, maar even noemen. Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond, zeer, zeer bedankt. De luisteraars, u kunt dus bellen. 0800 1121 op de, mijn stelling dat hoofddoeken geweigerd moeten kunnen worden door, een, door, een, door een, een christelijke school. Er wordt ook getwitterd, dat kunt u ook doen op uh, hashtag WNL. Pieter Fonk zeggen Radio 1, dat wordt een een rellerrechtsendertje. Ja, dat dat geloof ik graag. Pieter, Pieter Vonk, Thomas K. zegt het gaat om een uiterlijke vertoning. De vele moslims die christelijk onderwijs genieten, die slaan we maar over. Uh, u kunt dus twitteren en dan lees ik die tweets voor in, indien ze langskomen. Uh, Herber, Herman Hobert uit Westerhaar, goedenavond. Goedenavond. Zegt u het zegt u maar, bent u het ermee eens? Nou, ik, ik vind die weigering sowieso heel vreemd. Aan de andere kant uh, ben ik een vervent uh, voorstander van het afschaffen van onderwijs... waar zeg maar, religie aan verbonden is... Ja. Uh, dat is dan voorbehouden aan de kerkelijke instituut, als ik het zo zou willen noemen. En ik hoorde daar straks een spreker zeggen van... Uh, mijn, mijn moeder, dat was een katholiek geloof ik, vroeg, droeg ook een hoofddoekje. Ja, nou oké, okay, prima, dat was toen zo. Uh, op een gegeven moment is dat uit zwang geraakt. Uh, maar als je zegt van, de hoofddoek is, uh, hoe zeg je dat, beklemmend voor die mensen... of de mensen geven uiting aan hun geloof daarmee, ja. de christelijke... Uh, Mensen doen dat hetzelfde, want ga kijken in de dorpen uh, zeg maar waar de zogenaamde Bijbel Ja. Dan lopen nou. ze allemaal met hoedjes en mutjes en waar ze door de week ook niet mee lopen. Nee, ik, ik kom daar vandaan en ik, nou, ik woon er ook. Uh, uh, maar ik, ik, kan, ik kan u zeggen dat dat toch niet het, het idee is dat mensen zich vanuit zo'n religie zullen aanmelden... maar snel bij een islamitische school. Nee, maar uh, dat, is, dat is ook uh, datgene wat ik probeer duidelijk te maken. Je zou van dat fenomeen van scholen op religieuze basis... Ik denk dat we daar vanaf moeten. Gewoon openbaar ja. onderwijs. Eh, en proberen juist te realiseren dat de diverse gezinnen. Juist binnen de onderwijssector waar iedereen zijn vorming behoort te krijgen. gaat begrijpen dat we ja, in wezen allemaal niet zoveel verschillen. Ook al nee. denken we anders. Oké. Okay. Herman, Herman Hobbert uit Westerhaar, zeer bedankt. En ik krijg nu Hans Frieken aan de lijn uit Veldhoven. Goedenavond. Een goedenavond. En wat zegt u? Bent u het daar ook mee eens? Moeten we gewoon staatsonderwijs gaan invoeren? Afschaffen eh, christelijk onderwijs, want eh, dit loopt eh, niet goed. De discussie, de discussie is toch uh, het uh, niet of wel toelaten van hoofddoekjes op. Zeker. Uh, ja, scheiding van uh, godsdienst en staat enzovoort. Dat uh, moet eigenlijk ook in het onderwijs doorgevoerd worden. Maar ik belde op met een vraag. Ja. Hoe zou het zijn... Als een katholieke non, zoals ze vroeger liepen met die uh, kappen op en wat waarschijnlijk ook niet meer in zwang is, als die die school wil bezoeken. Ja, nou, dezelfde vraag werd net gesteld door de, zeg maar, de zwarte kousen, de Bijbelbelt. Uh, uh, kijk, daarvoor richt je een school op, hè, om die identiteit te beschermen. Dat is ook wat Christelijk on Onderwijs heeft gedaan. Sinds 1917 is dat mogelijk. Islamieten doen dat ook met een uh, islamitisch uh, school. Uh, daarmee probeer je natuurlijk een identiteit neer te zetten voor je onderwijs. En daar, dat onderwijs, je kunt een hele debat over opzetten, wil je wel of niet een, een uh, zeg maar, confessioneel onderwijs in Nederland. Maar als je doet, vind ik het vreemd dat je dat laat vermengen met andersgelovigen die daar feitelijk uh, niet de uitgangspunten bij onderschrijven. Ja, dus ja, dat, ja. Is, dat is het faal. Dat uh, roept bij mij meteen uh, de reactie op. Ik vind dat een soort van fundamentalisme. Ja. En hoe ver moet je daarin gaan? Nou, dat is, dat is eigenlijk de grote vraag. Wat de rechter heeft die uitspraak gedaan. Mag ik u zeer bedanken, meneer Hans Frieken. Want daarmee uh, komen we weer bij een paar twitters uh, terecht. U kunt dus twitteren, luisteraars, op uh, hashtag WNL. Martin de Koning die twittert. Straks mag je niet meer weigeren om te weigeren. Lekkere vrijheid. En Patrick voorboven zegt... Scholen moeten lesgeven in het respecteren van andere geloven, gezinden en geaardheden en niet de verschillen daartussen onderstrepen. Bent u het met Patrick van eens? belt u dan 0800-1121. Bent u het met mij eens, dat kan namelijk ook, dan is het ook 0800-1121. Het gaat om, dus de discussie, mag je hoofddoeken weigeren? Dat is door het gerechtshof bevestigd in... Uh, in uh, Zutphen mag het inderdaad mag daar een of in Volendam excuus mag inderdaad een hoofddoek geweigerd worden. Een moslima probeerde dat en is nu in het ongelijk gesteld. Uh, ze moeten de hoofddoek afdoen als ze de school wil binnenkomen. Wat vindt u ervan? Otto Blitsch uit Rotterdam. Goedenavond. Goedemiddag, meneer Eertmans. Inderdaad, u spreekt met Blitse Rotterdam. Uh, ik wil er nog even de luisteraars op attent maken. En u ook, want u weet het blijkbaar niet dat daar jurisprudentie over is. Want een jaar of tien, vijftien geleden is er een proces gevoerd... Uh, van een meneer met een zoon die zijn zoon om een Joodse school wilde hebben. Terwijl zij zelf niet Joods waren. En uh, toen is die, heeft die school die zoon geweigerd. En toen heeft die vader dus een proces aangespannen tegen die school. En toen is ook die school in het gelijk gesteld. Dus als de rechter nu anders zou hebben beslist, dan zou dat ja. euh, dan zouden rechters elkaar gaan tegenspreken. Dan heeft in ieder geval ook de commissie gelijke behandeling, de, die jurisprudentie niet bekeken. Ja, nee, want, dat blijkbaar niet. Precies, nou dan heeft u ons weer een eentje ja, op weggeholpen. Zolang je dus voorstander bent van bijzondere scholen, dan ja. moet je dit aanvaarden. En anders moet je de bijzondere scholen afschaffen. Daar is geen spel tussen te krijgen, denk ik. Meneer, meneer Blitz. dank u dank u zeer voor het bellen. Misha Snijdenberg uit Amsterdam is het niet met mij eens. Hoofddoeken moet je niet weigeren op christelijke scholen. M Misha Snijdenberg, welkom. Goedenavond, Goedenavond. Ja, ik ben het inderdaad met de stelling oneens. Kijk, gezien de wet mag het misschien wel, maar wat ik mooi vind om te horen is dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die zeggen je moet echt religieus onderwijs afschaffen omdat dat een splijtswam is in de maatschappij. En eigenlijk voor heel veel onmin onder elkaar zorgt in plaats van dat je dichter bij elkaar komt, wat uiteindelijk het doel van samenleven is. Ja, maar dan is inderdaad wel de vraag waar komt dat door, want daar hadden we vroeger nooit zoveel moeite mee. Nou, ik denk dat dat komt omdat er heel veel partijen en mensen zijn die het veel belangrijker vinden om hun eigen identiteit zo sterk uit te dragen dat het ten koste gaat van de identiteit van anderen. Ja, dat vind ik wel mooi, mooi uitgedrukt. Uh, maar dan, dan zegt u dit is het einde van het bijzonder onderwijs. We gaan over naar staatsonderwijs en dat is het. Nou, als je echt een uh, fijne samenleving met elkaar zou willen hebben... waarin je ook van elkaar kunt leren en elkaar kan leren begrijpen... dan zou dat echt een uh, heel mooi uitgangspunt zijn om bij te starten. Oké, okay, dankjewel Miesje Snijdenberg uit Amsterdam. Uh, er wordt veel getwitterd, veel gebeld. Op de stelling hoofddoeken weigeren op scholen mag. Maarten Kriekaar twittert... verdraagzaamheid is een belangrijke christelijke waarde. En daar hoort een hoofddoekjesverbod niet bij. Aad Klazen zegt, ik had les van nonnen en de hoofddoek hoort bij katholieken. Rick Steggerda twittert, mogen ze ook homoseksuelen weigeren? En Ruud van der Meulen zegt, ach, die hoofddoekjes van vroeger... werden gedragen om het haar netjes te houden tijdens het huishoudelijk werk. Wat vindt u? U kunt nog bellen, we zijn er tot 7 uur op 0800-1121... om te praten over de hoofddoek op scholen. Uh, oneens is het bij mij Aziz Ben Salah uit Leiden. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Ja, zegt u ja, het maar. Ik, ik vind het eigenlijk beschamend voor die scholen zelf, die... Uh... Die uh, uh, hoofddoeken weigeren. U bent zelf moslim? Ja. Ik ben zelf moslim, ja, klopt. En u vindt het beschamend, ja? Ja, dat is beschamend voor de joodse school ook. Dat ze niet uh, een, een christelijke uh, kind op school willen, dat is ook beschamend. Ik bedoel, dan ga je aan de kinderen vanaf, uh, vanaf schoolleeftijd al uh, een onderscheid uh, leren maken. Dus. Ja. En dat vindt u schandalig? U zegt, er wordt wel meer bepleit. We uh, moeten met elkaar de, de waarden delen. Laten we met elkaar, de, de, ook in het klaslokaal, elkaar ontmoeten, ja, zegt u? Ik, ja, zeker. In, op school, ja. Zeker. Maar dan geloof ik niet dat dat kan binnen een christelijke school. Dan zul je dat toch binnen een openbare school moeten doen. En dan zou dat wel eens het einde van het christelijk onderwijs kunnen betekenen, denkt u? Ja, nee, maar kijk, als, als uh, een christelijke school de beste school is... en uh, een ouder die wil zijn kinderen op die school hebben of die kinderen die willen zelf op die school, ja, dat, dan dat moet het mogelijk zijn. Ja, oké, okay, dank u wel. Dank u zeer, meneer Aziz Ben Sala. Nog het laatste deweller die we erbij pakken is uh, Gerard van Delen uit Scherbezeel. Ja, goede avond, goedenavond. Goedenavond. Scherpenzeel inderdaad. Ja, ik, uh, ik vind het wat, uh, wat bedenkelijk dat heel veel mensen pleiten voor staatsonderwijs. Dat doet me denken aan uh, voormalige totali totalitaire systemen in het, uh, in het verleden... waar we maar één mening uh, mochten hebben. Ik denk dat het juist prachtig is dat we... Uh, divers onderwijs hebben. En dat christelijk onderwijs er zeker een plaats uh, in verdient. Als je kijkt naar al die besturen die daar ontzettend goed hun best doen en ontzettend goed uh, onderwijs ook voor leveren. Dan zou het jammer zijn als we dat uh, de nek om gaan draaien in ja. staatsonderwijs. Okay. En, en, en dat doen we denken aan communistische systemen. En daar wil ik me eigenlijk verder, verder van houden. Helder is dat. Zeer, zeer bedankt, Geert van Delen uit Scherpenzeel. Brengt ons bij het einde van deze avondspits. Uh, straks op deze zender gaat Kunststof verder. Jurgen Rijman is daar te gast. Het is exact tien jaar geleden dat hij op televisie te zien kwam met zijn live shows. Morgenavond zijn wij er weer met een nieuwe avondspits met Radio, zoals u dat nu al drie avonden van ons gewend bent hier op Radio 1. Wat WNL betreft dus een hele fijne avond en tot morgen.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 Uitgebouwd in de polder. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kunstenfestival Grenswerk. Ontdek cultureel Enschede. 24 september tot en met 2 oktober. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Als het om pensioenen gaat, zijn er heel wat misverstanden.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 Vanaf morgen bij de VARA, Overspel. Een psychologische thriller over lust en bedrog. Met onder andere Fetja van Huet, Kees Prins en Sylvia Hoeks. Heb ik nou alles op het spel gezet voor een moordenaar? Een onmogelijke liefde in Overspel. Vanaf morgen half negen bij de VARA op Nederland 1. Kom naar Rotterdam, dan beleef je iets bijzonders. Het Rotterdam Philharmonic Kerkje Festival, De Wereld van Witte de Wit, 24 Uur Cultuur...